Klemens Peters met het NOS Journaal. De crisis noodopvang in de gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan 1 april. Dat heeft de staatssecretaris van de Burger gevraagd aan de burgemeesters in het zogeheten Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat veel burgemeesters positief op dat verzoek hebben gereageerd. Ook is in het overleg gesproken over de derde landers. Een groep van circa 4900 vluchtelingen uit Oekraïne die geen Oekraïns staatsburger zijn. Zij hebben nu nog dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar die regeling stopt op 5 maart. En de burgemeesters willen dat die regeling ook wordt verlengd. Leden van het Koninklijke Huis hoeven ook in de toekomst geen belasting te betalen. Vorig jaar diende DENK een motie in om de wettelijke vrijstelling van belastingen voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia te schrappen. Een meerderheid van 90 van de 150 Kamerleden stemde daarvoor. Maar dat is niet genoeg, schrijft premier Rutte nu in een brief aan de Kamer. Om de Oranjes belasting te laten betalen is een grondwetswijziging nodig. En dat kan alleen bij een derde meerderheid. In Heimuiden is commotie ontstaan rond de overstap van een voormalige milieu-inspecteur van de omgevingsdienst naar Tata Steel. De vrouw was namens de dienst ook aanspreekpunt voor omwonenden van de staalfabriek. Hun advocaat noemt de Volkskrant een zeer zorgelijke ontwikkeling. Volgens de dienst komt het vaker voor dat medewerkers overstappen naar een bedrijf dat onder toezicht staat. Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de grafiet- en stofregens in de omgeving. Een omstreden hondenfokker uit Eersel bij Eindhoven krijgt 435 in beslag genomen honden niet terug. Wel mag hij de 159 honden die hij nog heeft voorlopig houden. De Voedsel- en Warenautoriteit had de honden vorige week meegenomen nadat de fokker al was gewaarschuwd. Veel dieren hadden gezondheidsproblemen en ze zaten met veel te veel in te kleine hokken. Het weer, het is bewolkt met hier en daar regen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen ook veel bewolking met af en toe regen. Smiddag dus spreekt in het noorden de zon mogelijk nog even door. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. van ZFM! ZF Ik heb je verlaten, ik heb je verlaten. Ik heb je verlaten, ik heb je verlaten. Ik heb je verlaten, que no es culpa mía que te critique. ik heb je música, perdón que te salpique. ik heb de vecina a la suegra con la ik en la puerta y la deuda creíste meriste me y me volviste más dura. Ik rencor, bebé. Ik te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Ik weet lo er te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Ik valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Wingo. Cambiaste un Rolls por un Casio. Baje acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el er un poquito, también. Fotos por donde me ven. Aquí Ik ben en hier. Ik ben todo bien. Yo Ik ben mañana. Y si Ik ben hier en hier. Ik ben Bueno para claro, mente no es como suena de nombre de persona buena.